5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgezette Catalaanse regio-president Puig de Mond heeft de bevolking van de regio opgeroepen tot democratisch en vreedzaam verzet. In een televisietoespraak zei hij dat hij ondanks de huidige moeilijkheden zal blijven werken aan onafhankelijkheid de Mont en het regiobestuur werden gisteren door de Spaanse regering aan de kant geschoven... toen het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid had uitgeroepen. De Spaanse vicepremier Sainz de Santa Maria heeft het nu voorlopig voor het zeggen in de regio. GroenLinks wil van premier Rutte weten hoe de nieuwe coalitie omgaat met het referendum over de aftapwet... CDA-leider Buma zei vanochtend in de Volkskrant dat het nieuwe kabinet vasthoudt aan de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, wat de uitslag van het referendum ook zal zijn. GroenLinks wil weten of hierover afspraken zijn gemaakt in de formatie of dat de Kamerleden in deze kwestie vrij mogen opereren. In het Belgische pretpark Bobbejaanland is een man zwaar gewond geraakt. Het gebeurde bij de attractie Aztec Express, een soort rupsbaan. De man van 67 uit Antwerpen kwam bij het instappen tussen twee gondels terecht en viel enkele meters naar beneden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Bobbejaanland heeft de attractie voor onbepaalde tijd gesloten. Duitsers krijgen morgen waarschijnlijk geld toe voor hun energieverbruik. Door de verwachte storm wordt er mogelijk een record hoeveelheid windenergie geproduceerd, terwijl er op zondag relatief weinig vraag is. Daardoor kan de stroomprijs onder nul zakken. Hoe een negatief tarief precies wordt verrekend is nog onduidelijk. Duitsland is de Europese koploper in de productie van windenergie, maar er zijn nog te weinig mogelijkheden om te veel geproduceerde stroom op te slaan in accu's.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 De deel van mijn hart Alleen jij kent de weg Die onder mijn voeten ligt Als het gouden zand de duinen kust En jij me in. En de oceaan. Dan, ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is hij dan, tegen de Fred, hier bij ZFM. Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. En natuurlijk hebben wij zo de gasten hier in de studio. We gaan nog even een plaatje draaien. En dat doen we met Daniel Ostra. En mijn nummer 1.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 Verlaat Vergeet Die ene nacht Dus maar Mijn nummer één Dat is er maar één En dat zal jij al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 Zo, dat was hij dan. Daniel Oosters, en uh, mijn nummer 1. En uh, ja, even kijken. Uh, de Entertainment for You, gast. Uh, ja, en dat zijn ze natuurlijk weer, de heren. Goedemiddag. De hele okay, goed. Goedemiddag. Fred en Ron. Hi Fred. Hi Fred. Hi Fred. Hoe is het met je? Ja, prima. Jongens, <laughs> <laughs> niet te verwarmd maken. Namgenoten. Nee, nee, nee. nee, nee, nee nou, als wij maar elkaar uit uh, uh, Hoe zeg ik dat? Ja. ja, precies. Ja, ja. ik begrijp hem. Ja, Ik begrijp hem. Ik ben, lang, ik ben ook een lange Fred van 2 meter 1 luisteraars. Dus, uh. ja, ja, en ik, uh, ik heb Fred van 1,96. Dus, nou, ja, dan ja. kunnen jullie zo ons een beetje uit elkaar halen ja. dan. Ja, ze kunnen het via de camera meekijken. Oh, dan. sorry. Dat we, ja, ja, maar dan moeten oh, waar zwaar ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja maar zie het verschil nog niet. Hier achter mij <laughs> kijken, hier achter mij staat het. Ja. <laughs> ze kunnen nee, het dubbel ja. bekijken. Ja. Van voor en van achter ja. ja. Dus nou ja... Uh, leuk dat we er weer zijn. Dat we er weer ja. mogen zijn. Hè? Ja, ja, ja. Absoluut. Vorig, vorig jaar waren jullie hier natuurlijk ook uh, aanwezig in de studio. Ja, toen hadden we het inderdaad over. Toen, dat was in mei. Dus toen hadden we heerlijk de zomer was nog het, in het uh, vooruitzien. Ja, dat was inderdaad voorjaar. Ja. Uh, ja, en, uh, uh, en nu uh, het... uh, draai jij de winter in. Maar goed, kan ook uh, gezellig zijn. Uh, ja, ja, hadden we een leuke, een leuke rock'n'roll uh, nummer eigenlijk in. Ja. ja, Ja, daar hadden we zin en in. hè? Dus uh, dan hebben we het nog hartstikke goed gedaan. Ook. Ja, absoluut. Dus we hebben het best landelijk lekker opgepakt. ja. Ja, dus, uh, trots op. Trots op ja. ja, ik bedoel, hij heeft uh, hoog gestaan, hoog ja. gestaan ja. bij, uh, bij hoofdstations, in ieder geval sowieso. Ja, klopt zeker. Uh, dat, uh, ja. Dus echt super blij mee. Ja, inderdaad. En, uh, en wat ik al zei, uh, ook de, de, de hele grote landelijke, die pakte hem dan op. He. Ja, dat is wel ja. een beetje je eikpunt. Ja, precies. Ja, ja, ja, zeg maar. Ja, uh, natuurlijk zijn we heel blij met gewoon de RTV's en alles omheen. Want ik bedoel, Zeker? dat is ook een olievlek. Ja, Laten we dat, dat vooral, vooral ja, ja. voorop stellen. Tuurlijk. Uh, maar als dan dat er nog overheen komt, ja, dan, uh, dan, uh, dan ben je extra blij. Ja. Dus, uh, en nu moeten we kijken wat die nieuwe maar weer gaat doen. Hè? Ja, weer, weer een ander projectje. Een ander projectje. Ander ja. Project, ja. Maar ja, daar zijn jullie nu eigenlijk mee begonnen. Hè. De, de ja, het Fred. Ja, dus de we, dansen. We hadden hem eigenlijk gewoon een tijdje leggen in de studio ja. bij ons. En uh, wij vonden het tijd om, om deze verder te gaan uitwerken. En dat hebben we geprobeerd. En even kijken hoe die dan... Groeit, hè? Dat is altijd ja. even de vraag. Het ja. ging de goede kant op, hè? Ja, en, inderdaad. Nou ja, wij staan toch een beetje bekend om, om toch wel dat we verschillende stijltjes aantikken. Van ja. echt het feest naar het gewoon lekker listen, zoals lekker dansen is. Of je nu in de auto zit of je zit aan de bar of zo. Ja. Je hoort het één keer, je kan het bij wijze van spreken meezingen. Dat is dus dus ook wat waard. Tot het uh, rock and roll verhaal van uh, verleden jaar, zeg maar. Nou, ja, het, het is sowieso altijd een feestje om naar jullie te kijken. Want als je op YouTube kijkt, geweldig, die, die clips. Dus, uh, en zeker ja. deze clip, helaas. Die die, ik vind hem wel ja. geweldig. Ja, we <laughs> proberen altijd iets, iets anders weer te doen. Ja, hè? kijk, ja. weet je wat het is? Vaak wordt dan de bedoeling, met alle respect, laten we dat vooropstellen, zeg maar, met zo'n soort single krijg je vaak de bar. En er zit iemand aan de bar. En een accordeon. En dat is dan een beetje de clipbasis. Nou, dat wilden we helemaal niet. Nee, dat wilden we niet. Dus ja, wat ga je dan doen? Nou, dat hebben we mag gekozen voor dit verhaal. In De clip, eerst de jeugd. En dan de dames. Dat viel we inderdaad op. En dan de ouderen. De kinderen inderdaad. Die omheen al Wals te zijn. En later kwamen de dames voorbij. Ja. Ik denk, nou ja, alleen dames. of? Nou ja, in het laatste blokje, dus, liep ook twee mannen in beeld. Ja, twee mannen in beeld. Het okay, waren gemiddeld 75, <lacht> maar dat <tos> ah, is niet... Ah ja, dat is erbij, een latertje erbij. Een latertje erbij, oké. Dan gaan we. Ik ga even een leuk nummertje van jullie draaien. Nou, gezellig. Ja. Klinkt toch wel een beetje voorjaars, uh, een zomerrokje. Oh jouw ja. ja, rokje. O, ja, nou, ja. moet je eerlijk zeggen, een week geleden, toen kon het nog. Toen hadden we gewoon geen jaar Ja, ja, hadden, dus, uh... ja, ja ook, ook een leuke clip natuurlijk te ja. Dus uh, ja, mochten mensen benieuwd zijn, kunnen ze die uh, ook eventjes op Facebook ook. Ik uh, ja? het toevallig eventjes erbij gezet. Nou, leuk. Ja, ja. ja. super. Ik denk, het klinkt een beetje zomers bij, uh, bij dit treurige weer. Jullie ja. word vrolijk van ja, voor een rokje. Toch? ja, ja. Ja, nee, ik, ik zag er ook nog een met Def Rhymes uh, Dat is ook een geweldig nummer. Maar, ja, die is ook leuk. Uh, een beetje schuine. Ja, ja, ja dan gaan we daar A's. even terug terug. <laughs> er komt die sidekick in Eeuw. een rokje. Zie. Wat? Dan ik, ik zit alles al te strand. bewegen en ja, alles, <laughs> ik zit op het strand heerlijk ja, ja, ja, heerlijk, heerlijk nummer ja. Ja, zeg ik, mochten mensen benieuwd zijn kunnen ze eventjes sidekick Den Haag moeten ze erbij zitten want anders krijg je een hele andere sidekick. dan krijg je een hele andere taekwando. Dat is wat minder aan de naam inderdaad. Als je googelt dan krijg je alle karatensporten. Die er maar goed zijn. Dus als mensen inderdaad sidekick, dev rhyme, sidekick. Een titel van het liedje. Dan komt het goed. Ja, dat komt Facebook natuurlijk. Of Ron en Fred is tegenwoordig ook wel. Ron en Freds van sidekick. Nou we zijn wel te vinden. Het is maar net... Ja. Waar ze moeten zoeken? Ik ben ook even aan het zoeken. Ja, Ja, het gaat niet helemaal lekker. Oh, dus, uh, ligt dat dan mijn USB? Nee, toch? Uh, klein beetje. Klein beetje. Shit. <laughs> Shit. Nou, verkeerde meegenomen. Nee, even kijken. Nou ja, dan komen we terug op. Uh... Ja, maar het is ook wel zo lekker om. Uh, sorry dat ik even inval, maar. Ja? Om te werken met echte instrumenten, hè? dat doen wij dan altijd wel. Maar het ja. is zo'n feest ook om in de studio. En dan, ja, dan, dan, dan, dan word je helemaal uh, blij. Ja, ja, ja, echt. Nou, ja, ja, is... maar echte instrumenten, ja. Ik zeg altijd. Uh, ja, het is wel altijd een stuk fijner om, uh, ja, om het te, te horen. Ja. Je hoort het verschil je hoort met het, met, hè? Met het ja. elektronische uh, ja. drumstel of uh, elektronisch schluit, ja. uh, ja. ja, is... noem het maar op. Ja, je hoort het meteen, jij ja. hoort ja. het ook. Dus, ja, ja dat en het zegt vooral, er, vooral en dat is barokje, dan ook echt dat die blazersessies en zo. Ja. Dat is echt ingeblazen door, ja. uh, door Ruud, zeg maar Ruud Bruls. Ja, en, ja maar de... uh, nou, dat is geweldig. Ja. Ja. We krijgen echt dat leven erin dat uh, super is. ja. Dat. Ja, ik zeg altijd, ja, het kost iets meer. Ja, dat, wel, zeggen, wel, dat wel. wel. Maar ja, ja je hebt er meer resultaat bij. Ja, absoluut. Tenminste, ik vind dat het altijd mooi en uitpakt. Ja. ja, maar dat hebben wij natuurlijk. Kijk, Fred speelt toetsen. Ik ben uh, een gitarist. Dus, we hebben jarenlang in een coverband gespeeld. 25 jaar lang. Dus je bent eigenlijk wel een beetje muzikant ook. Ja. Dus ja je, je, ja, je neigt daar natuurlijk snel naar. Dus dat je denkt, hé, ik moet alles uit het kastje komen. Nee, dat ja, we, inderdaad is niet leuk. Nee, Was maar, nee, leuk. Maar een, hoop, een hoop mensen denken natuurlijk, en zeker de zangers die er allemaal een beetje bij komen nu, ja. de laatste tijd. Uh, ja, denken dat ze alleen maar kunnen zingen. Ja, ja dat er, klopt. Zijn er, er mee, ja. Ja, maar er komt veel meer bij kijken, zeg er komt maar. Veel hè, meer bij kijken, maar. dat ja. is echt ja, zo. Ja, ja. Ja, want het is vaak zo, er wordt gedacht van, uh, uh, oh, we gaan een studiootje in en uh, alles ja. is er met computer en, uh, heb, Dat is zo opgenomen. Ja. En ti binnen tien minuten kwartier staat het erop. Ja, zo werkt het allemaal niet. Nee, nou, inderdaad. Dan... inderdaad <laughs> ja, dan krijg je echt zo'n. Ja, ik noem, ik noem het zelf altijd zo'n. Zo Zo'n plink-plong Mario Vos ja. uh, single. Ja, ja, ja, ja. Als je alleen maar met samples werkt... het ja. kan wel, hoor. het kan, maar... het wordt zo abstract. Ja. Het wordt zo, uh, het gaat, de dynamiek zit er niet zo ja, goed in. Nee, nee dat, dat is, goed, is het. inderdaad, ja. ja en dat is ook, uh, zeg ik altijd... als je met, met zo'n dixie bent of iets dergelijks, ja. Bent, ja, je hoort altijd gelijk het verschil. Geweldig. Ja. Dat is geweldig gewoon, ja. ja. Hé, hey, um, volgens mij uh, ga ik uh, eventjes terug naar de, naar de lijpe shit shit, shit. Oh. Onze, onze lokale hit. Is onze lokaal hitje. Ja, ja, ja. Nou, ja. ja, wel even kijken, welk jaar was dat? 2015, voor ja. 2015, 2015. Ja, ja. Hoe ja. hard gaat dat? Een drager, ja. nummer is. Ja, uh, O. Oh, Den Haag, moet je natuurlijk niet aankomen bij ons. Want nee, dat is kut. Nou, dat is, dat dat dat is uh, Harry Kloot. Gewoon vanaf blijven ook. De, Harry. Ja, ja, ja. En, uh, maar we hadden wel zoiets van, nou, we willen wel iets in Den Haag. Dus dan eigenlijk is deze samenwerking samen met Kees Stel. Ja. Kees Stel, de man achter ja, uh, Gerard Joling en dat ja. soort zaken. En wij zaten toen in Oostenrijk, in de, ja. de winter van 2015. En nou, hij had eigenlijk ook zo'n idee, joh, kunnen jullie iets met Haars? Ja, leuk. dat is leuk, zegt hij. En toen kwam hij met dit idee. Nou, fantastisch. Maar het verhaal ja. is natuurlijk van, <laughs> Kees, komt uit Brabant. Ja, die komt uit Brabant. Ja. Dus die had wel een hele, ja, een, een, een leuke lijn, zeg maar. Van, nou, zo zou het moeten worden. Maar, ja. jongens, help me in de hele Hij landen. belde op, hij zegt van, jongens, invullen. wat bedoelen jullie met nakko? Nou. Dat staat, hè? Hij zegt, ik weet echt niet wat jullie ah, ja, bedoelen. Jij ja, ja, Nakko. Ja, ja, ja, echt. Ik zeg, nou, Nakko is bij ons helemaal niks. Dus je factuur wordt niet betaald, Kees. <laughs> dus dat was ja, wel grappig. En uiteindelijk he? zo met het heen en weer. zijn nou, is het wel een heel fantastische productie geworden. En ik moet je eerlijk zeggen, we hebben de eer gehad om half september bij Ajax Den Haag eh, nou, op de middenstip te staan. Ja. Ja. En natuurlijk ben je dan alleen maar opvulling. Hè. Laat me wel eens ah, ja. de mensen komen voor de wedstrijd. Maar dat is toch wel fantastisch. En dat je dan deze single hebt kunnen laten horen. Ja, nou, ja. dat was geweldig. Super. Ja, nou ja voor, voor, voor degene die het niet weten wat NACO betekent. Een beetje eigenlijk een, een gemoderniseerd woord voor. Uh, hey, klojo of zo, weet ja. je wel. Ja, en, zoiets. <laughs> ja, ja, ja. Nou, daar op vele uh, dingen wordt geïnterpreteerd, zeg maar. Dus, ja, ja, ja. Nou, ja, ja. Maar ja. Dat, daar moeten we het een beetje aan, uh, aan koppelen, koppelen okay. zeg maar. Ja. Nou, dan gaan we hem eventjes draaien. Den Haag. Hé, hey, laatste man. Shit. <laughs> Een Haagse vrouw, echt meesterwerk Tergenprint, naaldhak boe, dat doos op dat snuitje Hey mokkeltje, ik lust je rap Als een ging zonder uitje In Den Haag, Den Haag Weet iedereen wie zijk is In Den Haag, Den Haag Weet iedereen wat feest in is In Den Haag, Den Haag Blijf maar mee, zo hartje kan. Den Haag, Den Haag Blut de klaar, we in de lucht Het is van, kijk nou we lekker weffie Kijk nou, we lekker wavy. Kijk nou, we lekker wavy. ik gaat helemaal uit je plaat! ik gaat helemaal uit je plaat! ik, gaat helemaal plaat!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 Kijk nou, we lekker werfie. Kijk nou, we lekker werfie. Stijk, ik ga het helemaal uit z'n plaat. ik ga het helemaal uit z'n plaat. ik ga het helemaal Den Haag, shit gaan stad. Den Haag is ado. Een biertje en een bako. Een broodje bal met mayo. Een leppo en een naco. Den Haag is ado. Een biertje en een bako. Lijpe shit ouwe. Ja, Lijpe shit. Ja. shit ouwe. Ja, dan ga je naar het Amsterdamst toe. Lekker. Le ah, vol, Volgens mij werd het overal uh, geroepen: Lijpe shit. Ja, uh, bijna wel. Hoor. Ja, ik, ja ik, over Den Haag, Amsterdam. Ik, je hoort het best wel veel hoor. Ja, ja maar God. ik, ik hoorde het in Rotterdam ook. Ja, en, en, en, en, ja. Ik, zelf uh, kom ik uit, geboren uit, uh, uit Rotterdam natuurlijk. Ja, precies. Ja, dat is een beetje. Algemeen woordje voor iedereen, dat is wel leuk. Ja, herkenbaar. Ja, in Rotterdam was het altijd. <kwijnt> een, 55 ja. Ja. A pijpleidingen. Ja. Dan had je MA. Ja. En, uh, <laughs> zo ging dat, he. Ja. We vinden dat nou, nou, tegenwoordig hebben ze ook een metro naar Den Haag vanuit Rotterdam. Dus nou ja, dat, uh, ja, precies. Ja. Dus ze kan daar gewoon gedraaid worden, eigenlijk. <laughs> eigenlijk toch? <wel. laughs> Truintje ding, ja. metertje terug. Hey. Ja. Nee, nou, dit nummer uh, ja, wordt, wordt nog uh, vrij veel gedraaid, naar, naar mijn weten. Ja, nou inderdaad. Ik zou wel eens zeggen, ja, lokaal uh, komen wij er natuurlijk helemaal niet vanaf. Als we echt onze optredens in Den Haag hebben, dan uh, moet hij in de set zitten. Ja. Dan, uh, dan wordt hij echt... Uh, ja. Hij zit Echt altijd aan het einde van de set. En het is een best wel een uh, vermoeiend nummer om te doen, ja, zeg maar. Leuk. Het is, Leuk. Uh, ja, dus, uh, het is je, altijd wel... Uh, je, je moet eventjes horen ja. wat, wat een beetje hardlopen. Een beetje... Een ja, ja uh. Handig zuurstof. <laughs> moet maar. Je, je moet eerst een sportschool gehad hebben. Ja, en dan uh, ga je de buur op. <laughs> Nou ah ja, dat houdt je jong. Ja, ja dat, dat zeggen ze. Dat ze. Ja, nou, ja. op die avond wel. Alleen de andere ochtend. <laughs> ah, maar daar hebben we het niet over. weten nee, ja. <laughs> we niet. Nee. Hey, eh, ik heb hier een andere voor me staan. Ja, die mooie billen. Mooie billen, ja. ja hoe, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Is het, ja. Uh, ja, zag je ja, op het strand en uh, zag je van alles voorbij komen? En <laughs> dacht je van, joh, daar moeten we eens een liedje over schrijven. Nou, wat, ik, uh, ik zag allemaal stoelen ja. en uh, alles voorbij komen. Ik denk, daar is Dev Rives aan het zingen in dit partyzinger. Die is nu aan het slopen, <laughs> want die sloopt alles. Ja. Nee, dat, we waren in Oostenrijk eigenlijk, ja. uh, zijn we hem daar tegengekomen. En, uh, nou, maak je een praatje. En uh, wij we staan we wel eens open voor samenwerkingen. En, uh, eigenlijk gevraagd van, joh, ik heb, we hadden een leuk ideetje. Leuk ideetje, demo. En ja. is gevraagd van, jongen, ja, heb je, sta je daar open voor? We hebben, we hebben wel een leuke track, denk ik. Nou, zeg, uh, wil ik hem even horen als we weer terug zijn, hè? Zo, zo gezegd, zo gedaan is hij langsgekomen bij ons. En, we uh, hadden wat voorwerk gedaan. Hij werd helemaal, uh, enthousiast. En uh, deze jas eigenlijk uit. En, Kom op, we gaan opnemen, we gaan opnemen. Ik heb een leuk idee en ja, ja, ja. zo. Is, dat is het ontstaan eigenlijk, Ja, ja, ja. Dev Rhymes, ja, ja. ja, uh, Def Rimes, uh, ja uh, voor de mensen die niet kennen. Maar het is een, uh, een vrij. Uh, ja, laten we zeggen alles uh, kan. Alles kan. Ja, alles kan. <laughs> ja, <laughs> alles kan. Daar je hem goed mee om ja, ja, toch? Ja. ja, dat is wel. Dus, kijk, I, I, het is blijft en hoe je het wendt of natuurlijk een icoon uit de jaren 90. Ja, ja, ja. Want ik geloof dat hij echt vijf nummer één hits op zijn naam heeft. Ja. Dat, dan moet je hem toch maar nageven. Ja. Maar goed, het is een beetje een ongelijk projectiel. Uh, <gülhaha> ja, <joh. aspect. gülh feasible> En uh, ja, entertainment, dat zit wel in zijn ding hoor. Want ja, we, we, ja. Zijn, we zijn uh, ja, toen dat in uh, Wessendorf, uh, toen tra traden wij op zeg maar, bij Gary Sin. En hij zat, ja. weet ik veel, ergens anders. je dus, komt dan nog even, nou, toen sprong hij ook spontaan op de tafel naar nou, de mensen helemaal te kijken. Ja, dat is ja, ja, ja, het nummer ja. gezongen. En wij zouden ze avonds gelijk aansluiten. Want die apreskier van vier tot acht uur. En dan lekker een hapje gaan eten. Dus we hadden in de bergen boven lekker fondue. Hè? Dat, uh, dat kan daar allemaal. Ja. Nou, toen is hij meegegaan. Maar dan is hij echt rustig. Heel rustig. Heel rustig, helemaal ja. Helemaal chill, relaxed. Ja. Lekker happy en din. en dat. Dat is echt. Nou, een, ze, als als die opmikken. Hadden ze een pilletje gegeven? Ik of? weet ja, ik denk het niet, ja. of hij was echt moe. Dan kan hij ze doen. ook. Okay. Maar dan is hij echt heel chill hè? en ja. dan niet druk. Ja, maar ja, ja, voor mij is hij ooit uh, bekend geworden van de reclame, de televisie. Ik weet het niet eens eigenlijk. Het zou kunnen maar Zo ja, kun ik. Ja, Volgens mij zat hij in een reclame. Inderdaad, aan de ene kant zat hij in een oh. engeltje. Aan de andere kant wel niet. Wel niet. Ja. Oh ja, nou, dat is, is, klinkt wel bekend. Ja, ja zoiets, ja. zoiets, ja, zoiets juist, was natuurlijk. er volgens mij. Uh, ja, nou, uiteindelijk met schudden is natuurlijk. We ja, allemaal ja, mee begonnen uh, met, uh, met het beeld, stukje ja, van Elstak. Ja, ja. zat er volgens mij in. Ja, Paul, die van Paul was. Ja, toen was het natuurlijk booming. Ja, superhit geweest. Nou, we gaan hem lekker beluisteren. Die mooie billen. Yes. Ja, ja. Hoe komt die? Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Zijn ik de plek? Alle ballen. Jij maakt me zo verlegen. Ik kan hier niet meer tegen. jij kwam voor mij staan. Wat? Hij bakte mij spontaan. Met mijn handen op je kont. En die glimlach op jouw mond. Op je mond. Wat heb jij? Een mooie billen. Precies wat ik zou willen. So roll De luisteraars zijn wel wakker nu. Ja, dat sowieso. <lacht> uh, ook uh, sorry, uh, sorry voor de, ja, uh, de, de woorden die die gebruikt waren. Voor ja, uh, uh, degenen uh, die dat niet... Hij uh, kon het ook niet <lacht> tegenhouden in de studio, ja. al die woorden. Dat lukte niet. Dat zijn, uh, uh, <lacht> ik, ik ga ze niet eens herhalen. Want <lacht> <Nee>. <lacht> hey, um, ja. Hebben jullie ver, verder nog contact met uh, Dev Rhymes? Uh... <lacht> um, ja, mm, af en toe op de app... Ah, Oké, okay, ja, uh, het, het is eh, niet zo dat, uh, dat er nog uh, ergens uh, iets in het verschiet zit dat jullie nog een uh, ik, ja, je gezamenlijk aan... uh, iets uit gaan brengen. Of, uh, nee, nee dat, dat niet. niet. We, we doen wel die projecten. We hebben natuurlijk met Travassie we dat ook gedaan. Ja. En ja. Uh, nou, dat vinden we dat is allemaal geweldig. En nou, we hebben gekozen om een tijd weer even zelf te doen. Maar zeg nooit nooit. Want ja, dat heb je wel met muziek en muzikanten als natuurlijk. Iemand anders weer bijkomt, krijg je ja. ook daar weer invloeden van. Ja. Dus je versterkt elkaar dan ja, wel. Ja, ja. Ja. En dat, is, dat vinden wij wel erg prettig om te zien. leuk. Soms pakt het uit en af te rassen. Zeg nooit, ja. nooit. Hè. Misschien, uh, ja. Ik denk dat we hem wel weer gaan zien. Eigenlijk volgend jaar met het album. Daar hebben we dadelijk misschien ja. nog even over. Ja. Ja. Dus, uh, en af en toe op de app. Ja, dan heb je een nieuwe single. Hij is ook alleen maar projectmatig bezig, hoor. Ja, ja, ja, ja. Ja, en veel gevraag, ja, veel gevraagd gasten ja. in, inderdaad. Ook uh, gewoon in de privésfeer. Ja. ja. Dus uh, ja. En uh, zeker in het voorjaar met, met uh, ja, de, de, de parties op, uh, op stranden en ja. zo. Uh, ja, is die heel ja vaak, inderdaad. Nachtklappen ziet hij ook ja, veel. Ja. ja, ja. ja. Dus, uh, en uh, ja, het is ook zo met Def. Uh, heel veel mensen kunnen hem ook gewoon niet bereiken. want... Nee, ja. Hij heeft 16, 16 verschillende 06-nummers en uh, hij neemt niet op. Dus. Nou ja, dat is, uh, dat is een beetje het tafereeltje van de jaren 90, hè? Ja, ik denk het, ja. Uh, dekker, ja. Hey, ja. Uh, nummer Hela. Ja, hey, ja. ook zo'n verhaal, hè? Ja. Eigenlijk uh, Edgar van Travassi. Uh, die konden we eigenlijk al vanuit onze Cafaband-tijd. Ja, een tijd. Scene, zeg maar. Ja. Natuurlijk altijd Travassie als benzine. Ja, nou, nou, ja, de meesten kennen Travassie natuurlijk. van strijkblank. Ja, strijkblank, Ja, ja. ja. Bom, bom. ja. <laughs> ja. En uh, ook ja, een paar keer tegengekomen en uh, eens een keer een hapje gaan eten. Van joh, ja, wat vind je ervan? En uh, we hebben een leuk dateje. En dan willen we eigenlijk jouw singles uh, jouw liedjes daarin verwerken. In de tekst. Ja, gaan we In de tekst. Verwerken. En dat vond hij eigenlijk hartstikke een hartstikke leuk idee, hè? En toen zei hij spontaan van... nou, als dat zo is, dan wil ik het horen. Maar als het dan goed is, dan, uh, dan wil ik meedoen. Dan doe ik mee, Nou, ie. bij deze. Ja. Ja. Dat is prima, toch? En toen is uh, Hela, Hela eigenlijk uitgebracht. En een leuke spin-off van dit hele verhaal... want dat speelde in 2014... Um, wij leerden een jongen kennen in, in ja, Wessendorf. Ja, ja. En uh, Fred, die, zat, die zat tegen Fred te praten. Nou, die was bijna niet te verstaan. Ja, die, was, die, uh, iets, iets, die had echt ondertiteling nodig? Ja, die was wel uh, ver heen. Ja, maar, okay. Ik nee. wou net zeggen, die, uh, ah, ja. misschien... Uh, ja. <laughs> ja. Dus dat tegen hij, jullie ja. zijn mijn helden. Nou, zoiets zoiets eruit. kwam eruit. En aan de hand stuurde die mailtje. Ik een fantastische, uh, hoe heet dat, uh, vakantie gehad. Dat zagen we onderstaan. Radio onderstaan. Radiomaker, programmamaker. Ja. KRO, CAV. Ja. Ja. Uiteindelijk is dat uh, gekomen als uh, de, de WK-hit maken. En uiteindelijk hebben we daarbij bij uh, Kranenborg uh, in Hilversum ja. een hele clip opgenomen en zo. En toen is de spin-off nog van Hela, uh, hoe heet dat? Uh, oranje, geworden. oranje geworden. En toen ja. werden ze nog derde ook. Dat pakte goed Op zich pakte ja. dat allemaal weer heel goed uit. Dus uh, eindelijk ook wel een leuk, leuk succesje meegehaald. En zie je zie hoe dat ja. gaat. Komt er weer een projectje na. En, en een toertje. En, uh, nou, het was echt een man van afspraak en zijn woord. Dus uh, ja. we hebben echt een leuk, uh, leuke tijd ja, gehad. zeker om en ja. af en toe zien we die nog wel eens. Ja hoor. Fred, Fred is dan twee jaar geleden getrouwd. Ja. En uh, nou, we hebben ook, ook, ook een zingen. van langs Leuk. zingen, dus ja. geweldig. Ja, fantastische man. We gaan hem maar uh, beluisteren. Ja. Hela. Hela, Hela. Zin, conflict, met de twee ik zweef, ik mijn ik zweef, mijn zweef, ik zweef, ik zweef, ik ik zweef, ik zweef, ik ik geniet, de rest ik zien we later. ik weer failliet, heb ik weer ik zweef, ik Om slaap in de Maar de masinge. Hela, hela, hela. Oh. Nou, met z'n drieën <laughs> ja, ja, a capella. Een gezellige boel hier. Op die 106,9 hier in Zandvoort in de studio van ZFM. En ja, de gebroerde sidekick zijn hier natuurlijk aanwezig. En ja, ja gezellig. Nou, ...gezellig zo even ja. heerlijk. Eigenlijk een, zelf, een beetje feestje van maken hier. Ja, we, ja, hebben we altijd, ja. lopen lekker altijd dat de even, bedoeling. even ja, te kretsen. Ja, ik bedoel, je zegt altijd van... ...een ja, feestje, je moet altijd zelf de slingers ophangen. Wil je er wat van maken? Nou, dat is zeker zo. Daar raak je het goede punt. Ja, toch? Ja. Hé, hey, um, ja, nou ja, nou we toch over een feestje hebben. Uh, lekker feestje. Uh, lekker ja, lekker feestje. feestje. Nou, uh, nou, dat is echt de ski ja, ja, geweest kort. hoor. Dat is uh, met uh, onze DJ core onze face DJ. Ja. Van Hela uh, Hola, Hola geloof ik, hè? Ja, hey. Hey. Oh, hey, hey. Oh, oh. Ja. Dat we, gaan we gaan ja. beginnen. We gaan beginnen. Dat, dat beginnen riedeltje. Ja. Ja, ja, ja, absoluut. Nou, die komt wel van hem aan, dus wel een dijk van een hit geweest. Ja. En nou ook uh, gezocht en gebeld. En die vond het ook een leuk project. Ja, dat was een beetje onze laatste après ja. dingetje, hè, Ja. Toen, toen, toen, toen, draaiden we daar al een ja. beetje uit. Eigenlijk is het bij ons anders om gegaan. Normaal begin ja. je vanuit je streek vanuit je stad, en wij ja. zijn vanuit Oostenrijk zo terug aan nog gaan naar Den Haag, heel apart. En ja. was dit onze laatste samenwerking, Maar die doet het steeds nog aardig. Ja. Uh, hoe heet het? Cor, die is echt wel een, een, een man die zijn eigen singles echt wel draait. Op, nee. op feesten in nee, een mix ja. of maakt niet uit. Ja. En dat moet je natuurlijk wel hebben, zulke ja. mannen. De, want dat is je promotie. Ja, dus, uh, uh, ja zeker, zeker. Lekker dus, feestje uh, of apere skiën ja. was dat. Ja. Nou, je hebt ook uh, nog aardig wat uh, ja. genuttig. Dat, uh, ja, dat je ah, vaak oh op die... Uh, <laughs> Maar man, man, man, dat was altijd over leven geblazen. Ja, maar we zitten we er, er nog. nog. Ah, ja, ja. We waren gewoon... En, en niet meer dat is kies, hoor. Nee. nee. Moet je niet willen. Weet je, na zo'n jaar of na zo'n week... Hè, kom je terug en dan is je, je, huids, je gelaatskleur... Is groen. Ja. Met geel. Dus dat zegt al genoeg... over uh, de shortjes die je ja, daar En ja. ja, het is wel supergezellig. Ja, maar, je je, je bedoelt, dan heb je gele ogen met groene komen, ja. eh, Dat ja, zoiets. zoiets, ja. ja. Ja, je bent weer twee ja. weken bezig om bij te trekken. Oh. Ja, dus, uh, ja, ja, dat heb ik nu af en toe gewoon, al, uh, als ik een avondje, ja. toch al een feestje gehad heb, dan heb ik toch wel een weekje nodig ja. om bij te trekken. <laughs> ja, hoe hoe ouder je wordt, hoe meer je moet herstellen hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. trekt dat net zijn zoon aan de lijn uh, die is die al twee dagen kwijt voor z'n ja. Hij zei, nou, ik ga vanavond nog even door, die zijn nog twee ochtenden, maar die zijn allemaal 21, 22. Ja, uh, om half acht thuis, half ja. acht man. Half acht? Oh. Nou, nou ja, vroeger draaide ik ook altijd en dan ging ik ook een ochtje door. Dus, dat het Precies. Ongewoon. Was je klaar met optreden en was je 1, twee uur klaar. En zei, hé, nu ja, ja. zijn we even vrij. Nu gaan we zelf een bruin drankje doen. komt ja. helemaal hoor. Heel herkenbaar. zeg <lacht> nou, dus ik ik: ja, Ik draai dus zelf een drijf in altijd. Ja, ja. discotheek discotheken en Ja, ook, ook met Ja, eigenlijk uit, uit de Playback Show en zo. Dus die haalde ik dan naar me toe. En dan ging ik uh, overal waar ik uh, ja, eigenlijk ingehuurd werd. Uh, ja. Zoals de, de imitatie Michael Jackson en zo, dat, dat nam ik dan mee. Ja, lachen. Ja. Leuk. Ja, heerlijk was dat. Ja. Dat zijn leuke tijden. Ja, toch? Ja. En nu zitten we hier. En nu, ja, nu zitten, nu we, zitten ja. we hier. Daar ja. gaat het. Daar gaat het, ja. Hey, we gaan hem uh, even lekker rijden, een lekker feestje. Lekker feestje. Nou. Gaan we doen. Kom maar op. Lekker. Nog eentje, want ik heb de tijd. Nog eentje, nou, we houden nog stekker. Hey, hey. Nou, nog eentje dan. Nog eentje, we hebben bij bijna stikker. Nog eentje, hoe en op een tien. nog maar tien. Nog eentje, krijgen we op de flikker. Oh, bijna midden van de week. Wat maakt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 ik hou van een feestje bouwen Oh ja, zo ja Lekker feestje op Apelskier Met een biertje in mijn klauwen Ja, ho maar, ho maar, ho maar Terwijl het klokje tikt, klok ik nog even door En als het dagelijks wordt, dan zingt het hele koor We gaan nog niet naar huis En Zak eens lekker door, zak eens lekker door Zak eens lekker door Ik begin de borst te krijgen, nou Zullen we het eens even gaan doen? Nou, heen dan nog eentje, oh zijn ze lekker? Nog eentje, want ik heb de tijd. Nog eentje, baan, was ze een stekken. Nog eentje, ben naar mijn bijna sicker. Nog eentje, doen we naar nou mijn zien? Is dat nog eentje? Krijgen we op een maar Maandag ga ik weer beginnen. Dinsdag moet ik wat verzinnen. Woensdag kan ik niet meer slikken. Donderdag sta ik aan de hiken. kan dan gaat die van de zaterdag. Die gast uit die stad van die lange poten. Hé, hey, komt. moet je horen. Misschien zullen we te sapen bij de beste koren. Ik krijg een doorsvang. Ja, wij ook. Doe mij een piketan, is Nee, baby. En weet je wat? Geef me cameraat naar de Lekker feestje op afgeskien Ik hou van een feestje bouwen Staan nog boven op de bar de shirtjes die we willen Een lekker feestje op afgeskien Met een biertje in de klauwen Handjes in de hoogte, handjes op zij Een lekker feestje op afgeskiën. Ik hou van een feestje bouwen Lekker hoor Lekker Ja, doch Ja, doch. <Golbelen> ja, een lekker feestje was dit, euh Sidekick. Ron en Fred. Hier ja. Hier aanwezig in de studio. En euh, ja, eigenlijk euh, hebben we er nog eentje. Oeh. Maar nou, we gaan dan weer hard hoor. Ja Ja. Time flies when you're having fun. Ja. ja. ja nou ja. Jullie, mogen, uh, jullie moeten niet weg natuurlijk. Nee. Ja, <imizi1> ja. Ja. Jullie mogen twee uur sowieso ook blijven zitten. Als, als je dat leuk vindt. Ik bedoel, uh, Ja. Als je zo luistert, dan denk ik toch wel... We hebben toch alweer aardig wat singles uitgebracht. Uh, ja, Rob. dat is altijd wel leuk als we zo langs komen. Ja, hè? ja, ja absoluut. absoluut. Ja, je draait ze ook bij allemaal. Yes. Ik, ik en dan, ja, dan denk je echt van, ja. uh, zo... Is Tijd, altijd leuk. Tijd voor een album. Tijd voor een album. <laughs> ja, dat, dat, dat ja. wilde ik eigenlijk net eventjes uh, snel op terugkomen natuurlijk. Oké. Okay. Uh, ja. Ja. Wat, wat legt er in het verschiet uh, qua album... Nou, we, hebben, uh, we, hebben de, we hebben nog drie singles, eigenlijk. Uh, dat is wel luxe. Want soms, uh, we hebben ook wel eens gehad van: ja, wat moeten we nou weer doen? De we ja, ideeën hebben we in ieder geval. Nou, al, we dus hebben drie, drie goede ideeën, ja. ruwe demos liggen. En die gaan we eigenlijk een beetje zo rustig, al stap voor stap uitwerken. Er zit ook nog een samenwerking, als het goed is tussen, met een, uh, met een rapper. En dan gaan we zo langzaam zo volgend jaar. Nou, wat ze singles uitbrengen. En dan ja, naar, het, naar het album toe, naar denk ik. Naar het album toe, ik. ja. Nou ja, goed. Het zal dan eind 2018 zijn. Ja. En, en, het is een beetje afhankelijk. Ja, we zijn wel muzikanten en zitten in de muziek. Maar het is wel het weekend gebonden. Ja. We werken ja. gewoon op fulltime. Ja, ja. ja, ja. Dus je bent ja, ja. afhankelijk ja. van je drukte qua, qua snelheid. Dus, dus echt de, de deadline erop doen we niet. Maar uh, hij zit zeker in het verschiet. Ja, ja, ja, ja. absoluut. En dan willen we wel iets groter gaan aanpakken dan. Hè. We doen eigenlijk niet zo'n CD-releases. doen we eigenlijk niet. Nee. Maar dan willen we wel echt even, uh, uh, ja. Ja, ja. We, ergens, ja, een beetje een leuke line-up, uh, ja, groter. Uh, ook, uh, zeg maar een beetje, uh, ja, toch een concertje geven ergens, ja. een miniconcert of zo. Ja, ja misschien zit dat wel eens, moeten we eens even kijken of we dat kunnen. We, we kennen een muzikant als had, dus ja. daar ja. zal het niet aan liggen. Ja, ja inderdaad. Dus uh, misschien is het dan wel leuk om een half uurtje met je eigen singles uh, voluit aan elkaar te te knopen en dat ja, uh, vol... Uh, en dan uh, vol in reis ja, wat, wat in de voorprogramma dat is inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja, en wat in de voor en wat in het na. Dus ja. uh, ideeën genoeg. Ja. Ja. Ja. Te weinig ja. tijd. Ja. Ja, dat, dat, dat, dat, daar schort het de meeste al aan. Ja. De tijd. Ja. Hey, maar uh, ja. Nou ja, dan komen we eigenlijk op het laatste nummer aan. Da -dan. Lekker dansen. Daar komt ie. Dansen. Ja. Ja. De laatste weer, Frit. Ja, we ja. zijn er uh, weer blij mee. Joh. Ja. Dus uh, het is allemaal weer lekker gelukt. Qua mix en qua inspelen en mastering. En even ja. ietsje rustiger. Wat we een beetje gewend zijn van, van de, wel de, de feest ja. singles in het begin. Naar ook wel het, het zomer en een beetje het rol van verleden jaar. Ja. En deze hadden we nog van, nou, dit is gewoon eens even lekker met het accordeonnetje. lekker rustig ja, ja, gaan, lekker mee het niet te moeilijk. Lekker ritme, je kan er lekker op bewegen. Ja. Ja. ja. Nou ja, Zo. dat... dat, dat, dat, dat gelukt is. Ja, nee, dat, dat is prima gelukt. De ja. clippen zien dus. Ja, ja. Heerlijk. Dus nee, we zijn er super blij mee. Hè? Ja. ja, zeker weten Nee, hey, maar uh, ja. Bellet. Oh? Bellet. Ga, gaan jullie. de, de nou, album. Zeg, zit, yeah. zit daar een bellet tussen? Misschien, misschien wel. Dat is wel een goede vraag. Vind je ja, Want ik, ik denk. Ik zit, hmm. Kijk, het is allemaal wel een feestje natuurlijk. Ja. Het hele leven ja, is niet altijd feest. is niet altijd een feestje. misschien een goede. Misschien een leuke bellet uh, op het album. Ja. De, ja. ja. Ja, toch eventjes uh, ook weer wat anders. Ja, we hebben een hm. beetje een pop nummer idee liggen. En een reggae hebben we liggen. En nou... Misschien de Bellet. Uh, Misschien de Bellet. Uh, ja. Nou ja, het is wel een idee waar. Nou, dus, uh, we houden hem in gedachten. Zeker weten. Doen we. We gaan hem uh, eventjes beluisteren. He? Lekker dansen. He? Ja. En uh, ja, ik zou zeggen in ieder geval... Uh, ja, bedankt voor jullie tijd. Ja, jullie ook wel en, hartstikke en, bedankt. En, uh, jullie bedankt. Ja, en, en uh, ja, jullie mogen blijven zitten natuurlijk. Ja, we, gaan, uh, we moeten ons wel weer een beetje klaarmaken. Ja. hapje eten, even een douche pakken. En nou, dan gaan we rustig aan... naar ja. ons uh, optredentje ja. in Gouda. In nou, Gouda. <laughs> en, uh, en natuurlijk de luisteraars bedankt. Voor ja, luisteraars. hartstikke ja. bedankt. Nou, ja, voor, ook inderdaad uh, voor, voor het kijken... En, en luisteren naar jullie natuurlijk. En uh, ja, nou, ja, wie weet een bellet. En, ja, uh, zeker goed idee. Dan uh, zie ik jullie sowieso... met het album uh, weer hier. Ja, zeker. Op dan ja. gaan we gewoon weer langs. Ah, Oké. Okay. Hé, hey, we gaan hem draaien. Ja, Lekker dansen. Ja, je. Doei, doei doei. Tot de volgende keer. Tot de volgende ja. keer. Jo. Uh, dat was hij dan. Sidekick, hier bij ZFM Entertainment for You. En uh, ja, de heren gaan weer lekker uh, op huis aan. En uh, ja, voor hun een nieuwe optreden voor, uh, vanavond in Gouda. Dus uh, ik zou zeggen, ja, kijk eens eventjes op YouTube. En uh, Sidekick Den Haag. Wat? Hij pakte mij spontaan uh -huh. Met mijn handen op je, op je kont En die glimlach op jouw mond, op je mond. Dan heb jij een mooie billen uh, like Precies wat ik zou willen uh -huh.